12 uur. Jellofixer met het NOS Journaal. Op het centraal station van de Egyptische hoofdstad Cairo... zijn bij een grote brand minstens 20 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens ooggetuigen was er een ontploffing toen een trein inreed op een barrière. In Egypte zijn de afgelopen jaren vaker dodelijke ongelukken gebeurd op het spoor. Twee jaar geleden kwamen meer dan 43 mensen om het leven... bij een ongeluk tussen twee treinen. En in 2002 vielen 370 doden door brand in een overvolle trein. Minister van Engelshoven van Onderwijs... wil een onafhankelijke klachtencommissie voor mbo-studenten... maar ze terecht kunnen als ze vinden dat ze onterecht geschorst... of van school verwijderd zijn. Nu moeten ze daar vaak nog mee naar de rechter... Sommige mbo's hebben al een onafhankelijke klachtencommissie... en de minister wil weten of zo'n loket goed werkt... en of er een landelijke regeling moet komen. De politie heeft een 49-jarige man uit het Gelderse Nederhemert aangehouden... in verband met een 17 jarig oud cold case-onderzoek. Mogelijk heeft de man iets te maken met de vermissing... van de Amsterdammer Patrick van Dillenburg in 2002. Die zei na een telefoontje tegen zijn vriendin en zoontje... dat hij even weg moest. Hij kwam daarna nooit meer thuis. De politie denkt dat Van Dillenburg mogelijk betrokken is geraakt... bij een ruzie over drugs en dat hij niet meer leeft. En Breda zet tijdens carnaval vier speciale handhavers in... om vechtpartijen tussen taxichauffeurs te voorkomen. Er zijn te veel taxis in de Brabantse stad... dus chauffeurs zouden hun klanten onbeschoft behandelen... of te veel laten betalen. Inwoners van Breda zijn een petitie begonnen... waarin de gemeente gevraagd wordt te handhaven. De verantwoordelijk wethouder erkent het probleem. Breda heeft geen taxibeleid. Iedereen die aan de landelijke regels voldoet... kan als chauffeur in Breda aan het werk. Volgens de wethouder komt er deze zomer een nieuwe verordening... om het taxibeleid te reguleren. En dan het weer, het is opnieuw lenteachtig... met 15 graden aan de kust tot 20 graden in het binnenland. Vanaf morgen meer bewolking dan ook kans op wat regen. Het wordt dan ook koeler, een graad of 11. Maar dan is het nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het is uh, zon overgon, vergoten, 27 februari. Hoe maken we het mee, jongens? De warmste dag ooit in februari. Oeh, oeh, oeh. Dolly zit in bikini in de studio. We hebben de camera's even uitgezet. Het is hier zo warm. Heerlijk. We hebben heerlijk. de camera's maar even uitgezet. Want dat kunnen de mensen niet aandoen natuurlijk. Maar, nee, uh... jammer. Hè? Nee, jij in je zwembroek. Dat is wat. Ja, hey, dat ziet er Daar zitten de mensen wel op te wachten. Ja, ja wat dacht jij dat. Hé, hey, uh, ja, nou, het is uh, ja, twaalf uur geweest. Goedemiddag, luisteraars. We zijn er weer. Uh, het gaat iets anders dan u van ons gewend bent op deze woensdag. Dat komt omdat wij in. Ja, hoe moeten we het zeggen? Een nieuwe kracht hebben die uh, proeft eruit. En ja, die moet om een uur weer weg. Dus uh, haar dingen doen we gewoon nu eerst. Dus we doen het cultuuruur in het eerste uur. En alle andere dingen die we normaal plegen te doen in het eerste uur... die doen we in het tweede uur. Ja, zo makkelijk is dat, hè? Ja, ja, is, ja. ja, ja gelukkig kunnen we daar lekker ja, mee schuiven. Ja, nou ja, ik heb, ik heb nog niet de, bestuur, de goedkeuring van het bestuur gehoord. Maar ja... Dan gaan we maar eens onder die vleugels door. Ja, ik moest het in vijf fout drie weken van tevoren indienen. Nou ja, we hebben, we hebben natuurlijk een risico dat we, dat we de zak krijgen. Ja. Maar goed, dan gaan we toch gewoon oh ja. naar een andere omroepen. Als het een zak met geld is, is het goed. Ja, ja, ja, ja. ja. Gouden handdruk en zo. Ja. Ja. Maar in ieder geval. Uh... Bij ons aan de uh, sidekicktafel, zullen we maar zeggen... Ja. is Maya aangeschoven. Hallo, Maya. Wat fijn ja. dat je er bent. Ja, ik vind het ook erg leuk om te zijn hier ja. bij jullie. En om het eens te proberen. Ja. Ik hoop dat jullie bestuur dat ook vindt, zal ik maar zeggen. Alvast. Oeh! Oeh. Oeh. Oeh. Oeh Aangename kennismaken. <laughs> uh, nou, dan je heel goed je best doen, hoor. Maar dat doe je, daar ben ik van overtuigd. Uh, Maya gaat de cultuur vandaag uh, voor haar rekening nemen, dames en heren. Dus alle cultuur krijgt u van onze culturele Maya... Ja, het ziet er gelikt uit, moet ik zeggen. Ja. ja, en, ja dat, ze heeft het, ze heeft het beter voorbereid dan ik doe. Weet je, de Maya's waren altijd al van de cultuur natuurlijk. Hè? Zo, oh, dat is waar, ja. Ja. De Maya's hadden al een hele bijzondere cultuur natuurlijk. Hè? Ja, en onze Maya dus ook. Ze heeft ja. alleen geen veer op. Maar je hebt ze thuis gelaten. je ik heb ze thuis gelaten. <laughs> Vertel eens even, wie ben je en uh, wat doe je en uh, wat, wat is je pimpas? En, uh, oh, oh. <laughs> <laughs> nou, ik ben Maya en uh, ik woon in Haarlem. Ik heb heel erg lang in de Haarlemmeer gewoond. In uh, Den Haag gestudeerd, toerisme. Uh, later ben ik in Spanje gaan wonen. Heb daar gewerkt in de hotellerie en uh, in het toerisme. La daarna ben ik teruggekomen naar Nederland. Uh, in Amsterdam gaan wonen. En de afgelopen, nou, toen zo'n 20 jaar gewerkt voor uh, verschillende rederijen, uh, busmaatschappijen, incentivesbureaus, uh, event Manager heette dat ook erg mooi. Ik ben ook vaak naar de Maya's in Mexico gegaan met verschillende groepen uh, vanuit het bedrijfsleven uh, in Nederland. En uh, daar bezochten we ofwel uh, een locatie wat interessant was voor een bedrijf ofwel een congres. Uh, ik heb dat gedaan tot uh, ongeveer mijn jaar of vijftig, denk ik. Maar uh, daarvoor ben ik nog op mijn 42e door de liefde in Haarlem komen wonen. Nou, dat is bevallen, want ik woon er nog steeds. En ja. de liefde is er ook nog steeds. Zo. <laughs> nou, uh, Haarlem is de stad een, van de liefde, hè? <laughs> ja. en, en zij zijsprong gemaakt in de politiek. Acht jaar uh, bij de gemeenteraad in Haarlem. En uh, daar had ik onder andere cultuur in de portefeuille. En natuurlijk... Toerisme, nu City Marketing. Um, nou, dat is uh, een jaar of acht geleden uh, geëindigd. Ik heb nog steeds een inkomend reisbureau. Dus ik moet daarom wat eerder weg, omdat wij een Spaanse gast hebben. Die waarschijnlijk eind maart. met een groep van veertig mensen naar Nederland komt. Wij maken dan programma's en voeren ze ook uit. In verschillende talen. In dit geval is het nou Spaans, maar het kan ook in Frans, Duits, Engels. En um, ja, daarnaast uh, ben ik dan nu voor de eerste keer met jullie in de uitzending... Nou, om een... uh, mijn steentje bij te dragen. Nou, je, je had hem helemaal zak stenen bij, zag ik me. Dat bedoel ik, hè? Ik <laughs> <laughs> kon het nog allemaal vertellen ook. We gaan, ja, helemaal goed. In korte oh. tijd. We gaan even een plaatje draaien oh. en dan uh, gaan we het eerste cultuurblokje doen. Dus tot zo. To Dit is Dijon Warwick. Het is only thing that there's just...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 Cross, enough to last Till the end of time What the world needs now Is love, sweet, sweet love. love It's the only thing That there's just to little love What the world needs now Is love, sweet, sweet love. love No, not just for some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 Begarek en Hal David schreven dit prachtige nummer. Er zijn diverse versies van... Ik heb er ook uh, twee in de computer staan. Maar de, dit is uh, de mooie van uh, Dion Warwick. What the world needs now is love, sweet love. En dat is al 60 jaar, bijna 50 jaar... of dik 50 jaar geleden opgenomen. En de stelregel geldt nog steeds. Ja, en als u het gitaartje hoort... dan weet u dat het te raak is. Dan gaan wij ons bezighouden met cultuur. Dus... Uh, dit wordt de vuurdoop voor onze Maya die voor de, u het eerste cultuurblokje van drie items gaat presenteren. Maya, ga je gang. Nou, dan gaan we beginnen. Ja, ik wil natuurlijk beginnen met Zandvoort. Dat lijkt me toch het leukste dorp van Nederland. En ik vind dat jullie eigenlijk toch allemaal... Eh, nog even naar de tentoonstelling moeten gaan. We gaan naar Zandvoort. Het is een digitale reis van het verleden naar het heden. En het is nog maar tot 10 maart. Dus ik zou zeggen... Uh, kom nog even gauw naar Zandvoort om dit te bekijken. De reis van vroeger naar nu. Dan, als jullie houden van een talkshow, ga even naar het patronaat. Dan kun je morgen naartoe, op de 28 februari. Namelijk om half acht. Dat heet L'Amour. En L'Amour is een live talkshow. Het gaat over boeken, schrijvers, wetenschappers, opiniemakers, comedians... Uh, er worden van allerlei dwarsverbanden gelegd uh, tussen deze verschillende representanten. En bovendien is het heel gezellig om daar met je vrienden een biertje te drinken. Uh, ja, Robbe die gaat met Ronald Kerstma in gesprek over inspiratiebronnen. Dat doet hij bijvoorbeeld met de journalist Lex Boon. Uh, hij is bekend van een boek, Ananas... Dat is een boek, hij reisde over de hele wereld om te zien... waar deze exotische vrucht vandaan komt, waar die groeit en bloeit. En dat brengt ook de nodige spannende verhalen met zich mee. Um, zo heeft hij ook een speeddate tussen Laura van der Haar... die debuteerde met haar roman Het Wolvengetal. En uh, zij gaat speeddaten met Auke Hulst... Die heeft ook een roman geschreven, namelijk Zoeklicht op het Gazon. Iets heel anders. Over president Nixon. Nou, dan heeft hij nog zinger songwriter Will Knox uitgenodigd. En eh, die werkte samen met Miss Montreal, Vincenzo Dotan. Die maakt het programma compleet. Het is dus eigenlijk best wel spectaculair en veelzijdig. Dat in het patronaat. Nou, dan heb ik nog in de filmonie op 1 maart Marcel de Groot... Mm. En oude bekende, nieuwe bekende. Hij zingt nieuwe liedjes, oude liedjes. Stokoude liedjes, verhalen en anekdotes. Marcel brengt het, allemaal even charmant. Met onderkulde humor En natuurlijk zijn prachtige donkerbruine stem. Lichtvoetig, dat is echt zo. Indringend, uiteraard. En oprecht, dat is natuurlijk eerlijk en waar. Ditmaal doet hij dat samen met de bassist Bart de Ruiter. Dan heb ik er nog één, want we hebben het geloof ik over een blokje van drie of vier. Het wordt dan het vierde. Dat is ook op vrijdag 1 maart, s'avonds om 8 uur in het patronaat. Het heet De Raggende Mannen. En het is eigenlijk uh, interessant voor de veertigers onder de luisteraars. De punkband De Raggende Mannen komen na twintig jaar met een nieuw album. En ze gaan ook nog toeren. De rachende mannen zijn na een lange onderbreking van 14 jaar terug in de oude bezetting. Aangevuld met gitarist Arnold Smits. Eh, na 20 jaar is de band nog steeds in staat om actuele onderwerpen op de typische rachende mannen manier aan de kaak te stellen. Met het mes op de keel op teksten van Bob Fosco over het alledaagse, maar zeker ook het levensbeschouwelijke waar de mens in zijn leven zo al tegenaan kan komen. Ik denk dat dit het even is voor nu. Dan gaan we de volgende keer naar het toneel. Ja, ja. Goh, <hums> Marcel te groot. Wat lekker. Ja. Jou bekend.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 Marcel de Groot en uh, dat is natuurlijk uh, de zoon van, hè, dat weet iedereen. De oudste zoon van uh, Baldwin de Groot. Verder had hij nog een dochter die heette Gaia. Uh, Kaya, moet ik zeggen met een C. En hij had ook nog een uh, dochter of een zoon die Jim heette. Jim de Groot. Die is tegenwoordig ook actief in de musicals en in de muziek en wie niet. Zo, fantastisch. Uh, Marcel de Groot is binnenkort in het patronaat en. Uh, dit zijn de rachende mannen, moet je horen. Dit is, dit, is, dit is heel gek, moet je horen. Ja, moet je even of wel goed opletten, dus voorbij voor je het weet. Oh. Ja, het dus nee, voorbij voor je het weet. Ja, dit hoort nog bij. Nou, daar komen ze, daar komen ze. Nee, is niks. Huh? <lacht> dus dat waren de rachende mannen. Dat, waren de rag... ja, dat was inderdaad snel voorbij. Laat het concert net zo snel bij Ja, <laughs> Nou, tien seconden. Uh. Nou, maar je mag weer. Oh, je mag weer. Ja, je mag weer hoor. Nou, ja, vol nou, enthousiasme. Bah. Ja, natuurlijk. Nee, maar ga ik nou maar eens eventjes eh, iets leuks melden voor de kinderen. Eh, eigenlijk, jongens, allemaal even opgelet. Als je zeven jaar bent, vanaf zeven jaar... dan moet je op zaterdag 2 maart moet je wel vroeg naar de Schouwburg in Haarlem. Want daar hebben ze een theatrale rondleiding. En de titel is als muren konden praten. Dat heb je vast wel eens gehoord, dat mensen die uitdrukking gebruiken. Nou, dit is een uh, avontuurlijk kijkje achter de schermen... waarin je historische figuren ontmoet... die van betekenis zijn geweest voor dit gebouw. Als muren konden praten. Dat wil zeggen, he, ze vertellen eigenlijk de geheimen... van deze 100-jarige stad Schouwburg. Op zich een felicitatie waard aan de stad Haarlem... vanuit Zandvoort dan maar even... Eh, de verhalen, de geheimen, de roddels, de kritieken... jullie krijgen het allemaal te horen. Want Archivaris Muur, die brengt geen verhaal... maar hij brengt zijn goed bewaarde geheim. De theatrale rondleiding is van theatermaakster Marijke Kots. Is een traditie waarmee het publiek... de mooiste bonbonnière van Nederland... kijk, dat hebben we dan ook maar weer eens even gezegd... Eh, op deze manier... Eh, zijn eigen verhaal. Haar eigen verhaal. Laat ze vertellen. Nou, het is ook nog te betalen. De tickets kosten 11,31 euro. Ja, waarom die 31 cent, weet ik niet. Maar goed... Uh. Dat is de officiële ja, dat... prijs. Dus ik zeg het. Er maar Bij de Stad Schouwburg uh, allemaal rare prijzen. 1749. Dat schijnt iets ja. met de BTW te maken oh. te hebben. Ik was maar dan denk ik, ja, verbaasd. Ja, rond het af. Is het toch ja. makkelijker? Ja. Ja, dat doen ze speciaal hè. Voor de mensen die met contant geld betalen, die zijn dan duurder uit dan de mensen die pinnen. Maar dan zijn ah, okay. ze erg blij dat wij dit nog even bijvermeld hebben. Ja, ja zo is ja. het. Nou, ik kijk, wat heb ik dan nog meer? Ik heb ook nog, voor de kinderen ook nog. Op 3 maart uh, de voorstelling de paraplu. Dan kan je al eerder, Van als je vier bent, kan je daar al naartoe. Dat is in de Philharmonie in Haarlem. Is een muziektheatervoorstelling geïnspireerd op het prentenboek... de paraplu van Ingrid en Dieter Schubert. En het hondje Quibus die vindt namelijk een paraplu. Maar de wind tilt de paraplu op en Quibus... Hij wordt daardoor de hele wereld rondgeblazen... en beleeft fantastische avonturen. Hij danst op wolken, hij neemt een duik in de oceaan... hij hangt tussen de vleermuizen. Maar uiteindelijk verlangt hij natuurlijk naar zijn eigen bedje. Nou, dat kan je zien op zondag 3 maart. En dan heb ik nog in het patronaat... dat is dan eigenlijk niet voor de kinderen, maar zullen we maar zeggen... voor de oudere kinderen onder ons. Hè, de legendarische band... Wild Romance komt naar het nee. toppatronaat. En daar hebben ze inmiddels een film van gemaakt. Een cultfilm, een soort van documentaire... want het vertelt het verhaal over de band die nu heet Romanza Brava. Nou, dat weten wij. Spaanse romantiek. Ja. Hè? De band werd in 2013 samengesteld uit oud-leden... van de formatie van Herman Brood's Wild Romance. En deze docufilm laat het ontroerende begin zien... waar ze dan eigenlijk op dit moment staan. Toch nog steeds. Topfit. En niet te vergeten dus, Dolly, we gaan erheen. Bamos. Ja, Romans, Romans, Romanz. brava. Nou, het is jammer dat ik geen Spaanse muziek heb klaarstaan. Nou ja, dit gitaartje doet oh, ja, het dan <laughs> Oh ja, dat wou ik zeggen. Oké. the string. De stem van de heer Presley herkent. En uh, die was er dan ook. Maar niet alleen hij, want. Uh, wacht even, door de. Nee. nou weer? Dit, dit wil ik helemaal niet. Uh, ja, nee, dat moeten we helemaal niet hebben. Uh, wat wou ik dan nou zeggen? Nou ja, ik, ik ben het nu weer kwijt natuurlijk. Dat, is, dat zou je altijd zien dat ik het dus gewoon kwijt ben wat ik ja, wilde laten vertellen. Uh, maar goed, het was Elvis Presley en het was een uh, vrij unieke opname. Uit een, uh, uit een televisieserie, een all-star tribute to, uh, to Elvis Presley. En er waren een heleboel mensen, die wilde ik u net vertellen... maar toen verdween mijn schermpje, dus uh, dat weet ik niet. Maar in ieder geval Shawn Mendes zat erbij. En uh, nog een aantal uh, hedendaagse artiesten... die uh, voor het Amerikaanse NBC een uh, tribute brachten aan Elvis. En uh, ik zei het al, er gaat van alles fout hier. Dus Dolly, is al nog heel even moeten wachten met je nieuws. Nou, nog even ja, tensies. direct is het oud nieuws. Ja, dat klopt. <lacht> Toch <-ga. lacht> al. Oh! I was walking down the street. Concentrating on truck and ride. I heard a dark voice beside of me. And I looked round in a state of fright I saw four faces One had a brother from the gutter They looked me up and down a bit And turned to each other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 Wij moeten ten zien, maar in verband met de tijd moeten wij uh, toch ook een beetje rekening houden met... Ah, uh, ja. we, ah, rekening houden. we gaan gewoon nieuws doen. En anders komen we niet uit. Met al die cultuur. Oh, Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Heel veel nieuws is er inderdaad niet, Ruud. Maar goed, ik, ik kan wel vertellen dat maandagavond de politie in Haarlem... met inzet van meerdere eenheden een man heeft aangehouden op de Boerhavenlaan in Schalkwijk. En die man die stond met een mes te schreeuwen op straten. En toen de politie hem probeerde te benaderen, ging de man door en passeerde daarbij toevallige passanten. En vervolgens ging de man op de grond liggen. Nadat de politie eerst door het lossen van meerdere waarschuwingsschoten hoopte tot de man door te dringen... is deze uiteindelijk aangehouden met de inzet van eerst een onderhandelaar en later ook een speciaal arrestatieteam. Het mogen duidelijk zijn dat de man naar het politiebureau is overgebracht. Rijkswaterstaat heeft aangekondigd dat de sluisroute, in tegenstelling tot de eerdere belofte, niet open gaat in april van dit jaar. Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft teleurgesteld gereageerd op de mededeling van Rijkswaterstaat. Wel heeft het college begrip voor het argument dat de route niet open kan op een verkeersveilige manier. Tijdens het jaarlaatste bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat op 11 februari jongsleden... heeft het college aangedrongen om een besluit te nemen over de exacte termijn van de sluiting... Nou, het college heeft de Rijkswaterstaat tevens aangesproken op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want de inwoners en bedrijven uit Velsen ervaren veel hinder van de afgenomen bereikbaarheid. Het college verwacht dat Rijkswaterstaat concrete compenserende maatregelen zal treffen. En hierbij denkt het college bijvoorbeeld aan om de spitspont de hele dag te gaan laten varen. Nou, dat zou mooi zijn. De, de Giro Hall in Haarlem staat vanaf woensdag tot en met zondag... in het teken van een groot internationaal jeugdtoernooi badminton. Het gaat om de internationale wereldtop onder de 19 jaar. Ook voor de toptalenten is het Dutch junior niet zomaar een toernooi. Ze kunnen namelijk punten verdienen die weer belangrijk zijn... om mee te kunnen doen aan Europese en wereldkampioenschappen... of de Olympische Spelen voor de jeugd. In het verleden zijn een aantal deelnemers aan het kampioenschap... later zelf ook wereld- of Olympie, olympisch kampioen geworden. De finale wedstrijden in het enkel dubbel en gemengd dubbelspel staan op zondag gepland en alle wedstrijden zijn gratis te bezoeken. Uh, overigens, bezoekers die met de auto komen, wordt geadviseerd... om aan de overkant van de Westelijke Randweg te parkeren... op het terrein van het Kennemer Sportcentrum.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 Ja, het weet het weer, hè? de laatste dagen. Ongelooflijk, het ene record na het andere, dat gaat eraan. Het, het dagrecord van gisteren bijvoorbeeld op Schiphol van 14 graden... gemeten in 1964, werd ook weer verpulverd, want het werd 18,4 graad. En het was niet alleen een datumrecord, maar tevens ook een maand- en winterrecord. Uh, maandag werd het 18,1 en het nieuwe record is dus nu 18,4 graad. Dat van gisteren. Vandaag is voorlopig de laatste zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur stijgt daarbij naar waarde omstreeks de 15 graden. En er waait een zwakke de zuid tot zuidwesten wind. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij weinig wind daalt het kwik naar ongeveer 5 graden. Gaan we eens kijken wat er morgen gaat gebeuren. Nou, morgen de laatste Sneeuw. dag van februari. En tevens de laatste dag van de meteorologische winter is het bewolkt en er kan wat lichte regen of motregen vallen. Hij gaat van Zitten we er allemaal niet meer op te wachten hè? Nee, veel regen valt er niet, want er wordt hooguit 1 mm verwacht. Oh nou ja, dat valt dan weer mee. De temperatuur is met maximaal 12 graden ook wat lager, maar nog steeds ruimschoots boven de norm voor de tijd van het jaar. Dan was dit het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. Wat was Verteld. dit voor moois? Wat was nou, dit voor... I, I, I Love the Nightlight van Alicia Bridges. Pfft. En zo af en toe ben je wel eens een beetje aan het uh, rondsurfen. En muziek en dit en dat. En toen kom ik, stuitte ik op dit nummer. En toen dacht ik... Oh ja, het was ook vroeger zo. Ja. Then I love the nightlife. Ja, daar heb ik ja. nog op gedanst. Ja, ik, oh jij ook? Nee, nee ik niet hoor. Oh, ik wel. Nee, nee. Oh ja, ja maar, ik wel dus, ja. Je kent dat liedje, ja, Muzikanten ja. dansen niet. Nee, dat nee, is waar. Die lullen nee. er doorheen en schelden op het zaalgeluid. Zo, zo ja, is het ja, gewoon. Ja, ja, ja, ja. Uh, en ja. zo werkt het ook, inderdaad. En we gaan naar cultuur. Ja, we gaan weer een stukje cultuur snuiven, dames en heren. Met onze Maya. Hier komt hij weer. Ga je gang. Ja, nou, over snuiven gesproken... en die prachtige bloemen die je al hier en daar uh, ziet ontluiken. Kroken ze, heb ik uh, tenminste al uh, vaak gezien in de perken. Uh, de keukenhof is natuurlijk nog lang niet open. Maar, nou ja, we hoorden net van Dolly dat het een beetje gaat uh, regenen. En een beetje bewolkter wordt. Dus ik denk... Ga gewoon allemaal leuk naar het Tijlersmuseum, ook in Haarlem. Zij hebben namelijk een fantastische collectie tekenkunst. En eh, daar gaat het over eh, de meest prachtige, weelderige boeketten... gestileerde bloemmotieven, eh, registraties. Maar goed, boeketten in alle varianten. Eh, van de overdadige boeketten van Jan van Huizem en G. van Os... Tot even sierlijk als de botanische correcte bloemen van Maria Sibella Merian, prachtige naam, en Henriette Kniep. Nou, dat zijn dus twee dames en de meest tentoongestelde werken zijn namelijk gemaakt door vrouwelijke kunstenaars. Want men vond het schilderen van bloemen eeuwenlang een van de weinige thema's die voor de vrouwen geschikt werden geacht. Speciale aandacht gaat uit naar het werk van de 19e eeuwse kapiteinsvrouw, Elisabeth Koning. En zij heeft prachtige aquarellen gemaakt, waarvan tijdens een grote groep bezit. Ze registreerde ze alle exotische soorten, de meeste exotische soorten uit Indonesië. Nou, over deze Maria Sibylla Merian, die ik al eerder heb genoemd, die dame met die prachtige uh, na, naam, Merian. Zij was een van de meest geëmancipeerde reizigers avant la lettre. Want zij maakte in 1699, op 52-jarige leeftijd... een reis naar Suriname, mind you. Met haar jongste dochter, Dorothea. En, en ze trokken twee maanden met de boot. En daarna gingen ze in Parimaribo, vanuit Parimaribo... excursies maken naar het binnenland... Nou, dat heeft geleid tot een fantastische collectie tekeningen en schilderingen over de flora en fauna van Suriname. Dus ja, met behulp van Amsterdamse koopgravures kan het boek nu na drie jaar hard werken. In 1705 kon het eindelijk verschijnen in Amsterdam. En een selectie van deze werken kunt u zien in het Tijlersmuseum. Museum. Het loopt nog tot eind april. Dus u heeft wel even de tijd, maar ga vooral kijken in het Tijlersmuseum. Museum. Ja, en als u toch in Haarlem bent... Frans Hals heeft natuurlijk vandaag de dag twee locaties. Hal en Hof. Hal, dat bevindt zich op de Grote Markt. En daar kunt u een tentoonstelling zien... die ook wel an wat anders is dan normaal over Frans Hals. Het heet namelijk Ruis. Ruis, omdat Frans Hals zijn tijd ver vooruit was. Hij schilderde vrijer en losser, zonder al die regels... En het is een beetje een vertroebeld beeld van wat wij hebben over de 17e eeuw van status en macht. Het is allemaal wat frivoler. En verschillende kunstenaars hebben daar hun eigen interpretatie over gegeven. U kunt deze tentoonstelling dus zien op de Grote Markt. Hij is verlengd omdat hij zo prachtig is. En ze zijn even een paar dagen de zaak aan het ombouwen... En dan vanaf 3 maart gaat hij weer open. En daar komt, kunt u tot 16 juni terecht. Nou, als laatste heb ik dan nog... Uh, ja, daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Het uh, Rembrandtsjaar. Oftewel, wij gedenken dit jaar de 350ste sterfdag... van onze grootste schilder Rembrandt. Uh, daarvoor kunt u in heel Nederland terecht. Dus, uh, uh, niet alleen in de regio... maar ook uh, u kunt u naar het Mauritshuis in Den Haag. U kunt naar uh, de Lakenhal in Leiden. Maar ik zou natuurlijk beginnen met het Rijksmuseum in Amsterdam. Want zij hebben de tentoonstelling Alle Rembrandt. Dat wil zeggen 22 schilderijen, 60 tekeningen... en meer dan 300 van zijn meesterlijke etsen. Je krijgt niet alleen een beeld van die fantastische werken van het Nederland uit die tijd... maar ook het genie Rembrandt... en de ongelooflijke hoeveelheid die deze man heeft gemaakt. Het is goed om te weten dat je wel online moet reserveren... want eh, iedereen wil er graag naartoe. Een starttijd is noodzakelijk. Ook al heb je een museumjaarkaart of een bankgiro loterij VIP kaart. Ik eh, had de gelegenheid om de tentoonstelling te zien, tien dagen geleden... En het is een fantastische aanrader Tot 10 juni, dus wees erbij. En als dat niet lukt, dan ga je gewoon naar het Rembrandtshuis. Daar heeft Rembrandt een aantal jaren gewoond natuurlijk... met zijn eerste vrouw Saskia. Het ligt vlakbij het Waterloopplein. Even om de hoek en dan kunt u meer te weten komen... over de tentoonstelling Rembrandts Sociale Netwerk. En dat gaat over... De hoofdrolspelers in zijn leven leven zoals zijn jeugdvriend en schilder Jan Liefens. De kunstkenner Jan Six, De redder in de nood Abraham Fransen. Kunstvrienden zoals Roland Rogman. En natuurlijk de familie van zijn vrouw Saskia de Uilenburgs. Zijn bloedvrienden zogezegd. Opvallend is de informaliteit van de schilderijen, de tekeningen en de prenten... En het is een ware aanrader ook om te zien uh, waar hij gewoond heeft... welke omgeving, de Jodenbreestraat. Hij heeft natuurlijk vanuit die straat... verschillende levende modellen gebruikt voor zijn schilderijen. Dit wilde ik u nog even meegeven. En dan wens ik u ontzettend veel cultureel plezier. Nou, ik heb nog een klein stukje cultuur. Want dat is ook wel even belangrijk, hoor. Dat ik dat even vertel aan u. Oh. Ja, dat is namelijk oh. ook... Ja, dat, ja, ja, ja, ja. Het is namelijk ontzettend leuk om met, uh, met kinderen heen te gaan. Ook onder andere. Want aanstaande zaterdag... dat is de derde maart. Uh, nee, de tweede maart. Laat ik het goed zeggen. Aanstaande zaterdag, de tweede maart... gaat de ruïne van Brederode weer open. Oh, en, fantastisch. Ja. En uh, die is dan gewoon weer woensdags en... De vrijdag, zaterdag, zondag geopend. En het aanstaand, aanstaand weekend is het het Stamboomweekend. En dat is ontzettend leuk. Dan lopen daar een aantal van die historische brederodes dus rond, rond. Zaterdag wordt het uh, geheel geopend door de burgemeester van Velsen. En uh, zondag is dat ook open. En weet je wat nog leuker is? Dan ben ik er ook. Wanneer ben jij, wanneer ben jij er? Ik ben er zondag. Oké. Okay. Ja. In historisch gewaad. Nee, dus, uh, nee, we, ja. nee. <laughs> ja, we gaan oh, er echt. allemaal naartoe. Ja. Ik zie ja. eindelijk niet meer in zijn zwembroer. Nee, nee eigenlijk niet meer. Nee, ik, <laughs> nee, ik, ben, uh, ik ben, wij zijn, uh, Ansela en ik zijn uh, vanaf dit weekend ook gastheer daar. Dus dat is uh, de gastheer en gastvrouw natuurlijk. Oh. Dus uh, dat is, ja, dat vinden wij heel erg leuk. Want maar zijn gegek... bedoel je, maar nou. doe je dat alleen die zondag of doe je dat regelmatig? Dan? We gaan dat regelmatig bij evenementen doen. Nou, wat leuk. Ja. Wat dat, grappig. Uh, ja, dat gaan wij uh, bij, bij evenementen zijn wij daar uh, regelmatig aanwezig. Jeke. Dus uh, dat is heel leuk. Maar in ieder geval, daar zeg ik het niet om hoor. Maar ik, ik draag die ruïne uh, zo'n warm hart toe. Omdat het ja. zo ontzettend leuk is daar. Zeker. En ja. uh, voor kinderen is het ook geweldig. Want uh, dat zou ik dan ook nog even gaan vertellen. Voor kinderen is het leuk. Want die kunnen daar verkleed worden als prinsesjes en als ridders. Oh, ja. Oma en die, uh, niet. Uh, en... Uh, Oma ook. Ja. Tuurlijk, we hebben van jou ook al een jurk. Ja, en en, uh, het is allemaal buiten denk ik. Ja, het is, nou ja, het, het is natuurlijk wel een deel binnen. Maar een wel een deel binnen. Ja, ja het hm. is een ruïne. Hè. Dus er zijn nog wel een aantal overdekte ja, ruimtes ja. uh, bewaard gebleven. Maar het is natuurlijk gewoon de historie van dit... Uh, eind 13e eeuw gebouwde kasteel... zijn natuurlijk best uh, wel interessant. Want er is daar echt wel wat gebeurd. Veel gevochten, veel geruineerd. Ah, ja, en uh, ja. Uh, nou ja, deze overblijfselen... ervan zijn intussen rijksmonument. En ik vind het zo leuk, want het stel wat het nu beheert... Uh, Rob uh, Kortkaas heet die... en Angelique Schipper... Die, uh, dat is een, nu het beheerder zeg maar, En die doen er zoveel aan. En daarom vind ik ook dat het even genoemd moet worden. Maar ja, Kun je, het ook je er maar komen, een... Ruud? Kun je er makkelijk komen of moet je per se op de fiets? Het is op de fiets een prachtige route. Ja. Uh, als je er met de trein heen moet, kun je het beste naar Zandpoort, Zandpoort Zuid gaan. En vanuit daar is het 10 minuten lopen. Ga niet naar Zandpoort Noord, dat heb ik woensdag gedaan. Ja. Dat is een drama, want dan ben je dus wat uh, een half uur onderweg. Dus het, het, het, het dichtstbij is het oh, okay. station Zandpoort Noord. Goede tip. En het Afersand Port Zuid, dat is dus dicht bij Bestenders Zon. En het ligt aan de aan de weg nummer 2, tegenover de sauna. En is er ook, ja, tegenover Riederode, hè, de ja. sauna. Ja. Is, er, is er ook een website waarop de mensen ja. eventueel wat informatie ja. Ja. kunnen Ja, Ruïne van Brederode.nl. Gewoon, gewoon kijken. En Leuk. ze hebben ook een Facebookpagina, ook Ruïne van Brederode. Dus daar kun je alles vinden. Nou, genoeg gekletst. Zo is het. Potver, hoe doe Nee, ja toevallig fietsen. Wine in de wind. Oftewel, wijn in de wind. Lijkt me niet verstandig. The birds are getting dizzy. And it isn't from the high The eyes of dawn are bloodshot. gladiola said the seas are sleeping and peaceful I Nobody seems to care. The grass is turning scarlet, and there's murder in the air. The soul. Dat was Margie Day en Wine in de Wind. Ja, dit is een helemaal liedje van Karin Bloemen. Prachtig nummer dit. Geen kind meer heet het. Zo mooi.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 De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Schitterende versie van dit uh, prachtige liedje. Er zijn al meerdere versies van, maar ik vind deze wel erg mooi. Karin Bloemen dus. En het liedje, dat heet Geen Kind Meer. Wij gaan u uh, meenemen naar het... Uh, Internationaal van 1 uur, en daarna krijgt u het eerste uur, oftewel de 3-in-1, de artiest in het licht. Want de cultuur hebben we al gehad. Nou, hoe mooi kun je het hebben? Tot zo, dus aan de andere kant van het weer: uh, nieuws en het weer. Ja, ook dan. Nog.